Dit is Jorgen Tjapkema met het NOS Journaal. Door de stikstof- en PFAS-crisis zal de bouw dit jaar en volgend jaar niet groeien. Door het dalende aantal vergunningen wordt er minder gebouwd. De nieuwbouwproductie daalt met 5%. Het Economisch Instituut voor de Bouw denkt dat vanaf 2022 weer ruimte ontstaat voor de bouw... als de stikstofmaatregelen van het kabinet effect hebben. Het dodental van het nieuwe coronavirus in China is opgelopen tot negen. 440 mensen zijn besmet. Alle doden komen uit de provincie Hubei, waar het virus in december het eerst opdook. Ook in de Verenigde Staten is het virus aangetroffen. Dat gebeurde op de luchthaven van Seattle bij een reiziger uit China. In Suriname wordt het strafproces over de decembermoorden hervat. Naar verwachting zal hoofdverdachte Daisy Boutersen... vandaag persoonlijk voor de rechters verschijnen. Eind vorig jaar werd de ex-legerleider veroordeeld tot 20 jaar cel. Om het vonnis aan te vechten heeft Boutersen verzet aangetekend... en moet hij aanwezig zijn bij de eerste zitting. Medewerkers van ziekenhuizen laten zich steeds vaker inenten tegen griep. 33% van hen heeft een prik gehaald... Vorig griepseizoen had 24 zich laten inenten... en het seizoen daarvoor maar 13 Toen kregen ook veel ziekenhuismedewerkers griep... en ontstonden in een aantal ziekenhuizen capaciteitsproblemen. Netflix heeft er in het laatste kwartaal van vorig jaar... wereldwijd bijna 9 miljoen nieuwe abonnees bijgekregen. De Amerikaanse streamingdienst heeft nu wereldwijd ruim 167 miljoen abonnees. De kwartaalwinst was bijna 530 miljoen euro... op een omzet van bijna 5 miljard. Steeds meer bedrijven richten zich op de videodienstmarkt. Zo begonnen Apple en Disney hun eigen streamingdienst. Het het is vandaag bewolkt met wat lichte regen. In de middag is het droog, in het noorden schijnt de zon... en het wordt 1 tot 8 graden. Vanavond en vannacht is er kans op vorst en mist. Morgen breekt vooral in het zuidoosten de zon door. In de rest van het land is het vaker grijs, bij 4 à 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. Vooral ongelukken die zorgen voor wat vertraging. Op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend 4 kilometer. Vertraging zo'n 20 minuten. Op de N235 van Purmerend naar Amsterdam. Bij het schouw 6 kilometer. Vertraging daar zo'n 3 kwartier. En op de N247 van Horen naar Amsterdam. Voor de aansluiting met A10 5 kilometer. Vertraging daar 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Morgen voort maandag 22 januari en we tellen af 101 dag en 15 uur tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sans. ik ben tot 10 uur bij je met de lekkerste muziek hier op ZFM Mind. Jason Moraes de vaste opening van het ochtendprogramma hier bij ZFM. Veel lekkere muziek voor je meegenomen. Lekkere oude muziek zoals deze die je op de achtergrond al hoort in 1975 van Sugar Billy. de super duper. Maar ook zometeen hierna komt de nieuwe van Wendy Moore. Dus blijf luisteren hier bij ZFM waar het inmiddels 8 over 8 is. Billy, Super Duper Love, part 1 en 2. 1975 en uh, waarschijnlijk ken je het van uh, Just Stone. Maar dit is dus het origineel. Hier bij ZFM hoort je het allemaal. En dan gaan we nu terug naar 2019, naar december. De 13 om precies te zijn, want toen kwam die uit, de nieuwe Wendy Moore. Ik ben die Standfoot en die heeft gewoon echt een hele goede plaat gemaakt. En die klinkt zo. me, stop taking shots from you. You're been, you're been, you're been. I fall and I bleed for you. You're been, you're been, you're been. You get high and I get low. Collapse, when anymore. En dan gaan we door met Kraantje Papi Kraantje Papi, een maar het klinkt als het gusmeel is, maar het komt helemaal goed. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou... Maar vannacht beleef ik hem met jou oh. Op de grond liggen Shout en hoofd de pap De radio zag om in de nacht Ik hoor zo'n vreken blauwe dag En ik kijk hoe je slaapt, ik hou je vast Want ik weet dat het niet lang meer duurt voor jij gaat Ik snap dat jij me niet te dichtbij laat En je weer vrij maakt en je op tijd staat Je twijfelt aan of ik echt meen wat ik heb gezegd En of ik nog steeds wel de echte ben En of ik niet ren naar de 050 En je niet meer kent als een slechte vent Maar vannacht is dat allemaal niet de case Voor nu is het nog nooit zo mooi geweest Jij en ik, the road can wait En ben ik voor het eerst opeens compleet Als het komt, zou ik Steeds met je zijn en als je wennen moet, begrijp ik, baby, neem je de tijd. Hier leven we voor, plus cash en baguette. En deze nacht heeft alles wat ik zocht op deze plek. Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied.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 Schat. Ik zou mijn kleine teen geven voor nog één nacht Het is natuurlijk geen wonder dat ik je donderdag al bijzonder zag In het ons gepakt heb en onze nacht werd de eenas Die van Leo en Kate was We on top of the world ik ben volledig gebrainwashed but I like it, yeah Jij showed wat life is en ja je life is er een als Kylie's Maar net iets ronder en iets gezonder Dat is precies hoe mijn vibe is, yeah Jij bent de nicest, bel de bellboy, bestel champagne Fuck the prices, je rolt met Crane Als het komt, ik kom, zou ik steeds met je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 het is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Oh, oh, oh. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Oh, FM. Ja, en dat was hem dus inderdaad. Kraantje Papi. Samen met Gies Meelmers in dat hele bekende liedje. Dat hebben ze juist al afgestoft. Ja, en deze plaat, Van McCoy... die hoor ik dus afgelopen zaterdag bij, uh, bij Rob Harms. Dan hadden we hadden het over de Blue Monday en de vrolijke muziek. Ja, en als je toch vrolijke muziek hebt... dan gaat het dus inderdaad over de Hassel. Van McCoy. En kijk ook eens op YouTube. Er staat een heel grappig filmpje... van een drie Japanse meisjes die hier een dansje doen. Perfume... Dat zal ik hem even googelen. Hartstikke leuk. Goed, hier is hij. Ben McCoy, de Hassel. Makoy en de Hassel, ja dan gaan we vier. Hup, 45 jaar vooruit in de tijd en dan komen we bij Lisso uit. Hier is ze met Juice, de grote hit van afgelopen zomer. don't even gotta try. Now you know. I like shouting, they get better over time. So you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. <laughs> Me have to make take your, your bitch, bitch. I'm If I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I was born like this, don't oh, even gotta try. You know. I like shouting nigga okay. better over time. Say you know. heard you say I'm not the Een leuke plaats. 4 graden op de officiële ZFM-thermometer. Het is bewolkt. Vanmiddag, rond een uur of 4 is er een kans op een buitje. Maar voor de rest wordt het droog. En wordt het niet meer dan 8 graden vandaag. Maar goed, gemiddeld is 6, dus prima.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 I hear them whispering, they're trying to ride it out They've never gone this long without a kill before hem waren het bijna precies... Ja, nu is het half negen. Goedemorgen, antwoord. De zon komt op. En uh, ja, ik neem je even mee naar 1996. Ik was toen stage manager bij Tivoli. En uh, dat was een band, een Utrechtse band. Urban Dance Squad. Meer succes in het buitenland dan in Nederland. Maar wat een goede platen maakte die. En van een van hun albums, Plant Ultra, daar staat één nummer op. En een onuitspreekbare titel, die doe ik ook niet, maar het is nummer 2 op het album. Hier is die. Urban Dance Squad. you Please come last, Can laugh. last? hee, hee, hee, hee, hee, ha hee, hee, hee, hee, hee, ha ha hee, hee, hee, hee, ha hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, ha hee, hee, hee, hee, Business, grab a coat, yeah, you kiss this. Oh, wish and be like Bruce the Act. Image that we surely lack. For it's cause the people act. So, people come and friends go. Wonder for the reason. Summer is my well season. Oh, last not least, that leave But last. Hee hee hee ha Urban Dance Squad. Hier bij ZFM. En als je hem gesustamd hebt. Als je hem hebt, dan krijg je iets van Temporarily Expendable. Dat is de titel van deze plaat. Die Urban Dance Squad. Utrechtse band. Groot in het buitenland, klein in Nederland. En ze bestaan niet meer, helaas. Maar wat een goede band.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 Williams en natuurlijk het geluid van Nile Rogers. Get Lucky, hier bij ZFM. 7 over half negen. We gaan door met Beyoncé. Ja, ja. permission did I mention don't pay him any attention cause you had your turn, turn and now you're gonna Ah, Beyoncé, en heb je meegedanst? Nou, dan, uh, <laughs> dan vind ik het geweldig. Even een tijdmoment voor wat rust. Even rustig aan jongens. Even al dat gedans. Hier is Doema. Ken je die nog? Tijd genoeg hier bij ZFM waar het 20 voor 9 is. Rustig aan. Love Hier bij ZFM. En ik hoorde gistermiddag de herhaling van Zandvoort aan het woord. En Bastiaan die had het met gasten over verslavingen. En toen dacht ik eigenlijk maar aan één plaats: Jerik van Cyrus. Hier is hij. <middels> Dit is ZFM. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare. Hier bij september 8 voor 9 is. komt hoor je er al de Billy Arlies van de jaren 80, Blondie, Hier is ze. A Glass. Hier bij het RFM, waar het 5 voor 9 is en we nog tijd hebben voor één plaats. Nou, weet je, gewoon een lekkere snelle. Ook uit de jaren 90, 80. Huey Lewis en de nieuws. Ja, doen we.